9 uur. Dit is Radio 1. Met Kilaire De Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Steeds meer kankerpatiënten melden zich bij de levenseindekliniek. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. En opnieuw is er een grote mijnstaking in Zuid-Afrika. Nu het NOS Journaal Doorald Megens. In de Oekraïense hoofdstad Kiev hebben oproerpolitie en demonstranten vannacht opnieuw met elkaar gevochten. Op het Centrale plein in Kiev staan ook vanochtend enorme stapels autobanden in brand. Boven het plein hangen dikke zwarte rookwolken. Duizenden demonstranten brachten er de nacht door. De oppositie heeft de regering van president Janukovic een ultimatum gesteld. Ze willen onder meer vervroegde verkiezingen en het aftreden van de regering. Die eisen moeten voor vanavond zijn ingewilligd. Anders komen er volgens de oppositie opnieuw rellen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Gisteren heeft Janukowitsch uh, ja, daar niet op willen ingaan. En die heeft uh, gezegd van laten we morgen maar verder praten. De oppositie zegt dat die tijd aan het rekken is. Uh, en het is ook niet helemaal duidelijk uh, ja, wat uit die gesprekken vandaag dan zou kunnen komen. Uh, behalve dan misschien dat, dat de politie op een of andere manier zich zou kunnen terugtrekken. Gisteren vielen voor het eerst doden sinds de protesten tegen Janukovic twee maanden geleden begonnen. Top bestuurders in het bedrijfsleven krijgen steeds minder optiepakketten.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 Steeds meer winkels houden het gedrag van klanten in de gaten... door middel van wifi-tracking. Via wifi of bluetooth maakt de winkel verbinding... met de smartphone van de klant. Zo kan de winkelier zien hoe lang iemand in de winkel blijft... en bij welke schappen hij zoekt. De klanten zijn daarvan niet op de hoogte, zegt voorzitter Koonstam... van het College Bescherming Persoonsgegevens, CBP. Het grootste probleem zit hem erin. Niet informeren, dus geheimzinnig doen. Waardoor uiteindelijk het vertrouwen ook in dat soort bedrijven waarmee men stellige overtuiging veel minder zal worden. De vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Tegen technologie-site tweakers zeggen winkeliers... dat ze alleen kijken naar de massa en niet inzoomen op individuele klanten. Het weer in het oosten droogt nevelig en lichte vorst. In het westen en midden valt wat regen. Die neerslag trekt langzaam oostwaarts. Het wordt 2 graden in Oost-Groningen, 7 in Vlissingen. Morgen zo goed als droog met in het zuidwesten wat zon. In het weekend regen met kans op natte sneeuw in het oosten en noordoosten. AHWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Jurgens, Westen, het was een wat drukkere ochtendspits. Had ook te maken met een aantal ongelukken. Onder meer een kettingbotsing op de A1, Duitse grens, richting Engelo. Tussen Oldenzaal en Hengelo staat nog 7 kilometer. Verkeer kan er bij Engelo alleen via de vluchtstrook langs. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog zeker wel een uur duren het opruimen daar. En ook de wegen in Hengelo lopen aardig vol door het sluipverkeer. Verder een ongeluk op de A4, Den Haag richting Amsterdam... tussen Knoop en Prins Clausplein en Zoeterwouderdorp, 7 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Ook een ongeluk op de A15, Rotterdam richting Europoort... bij rotterdam Charloes, 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En er was een aanrijding op de A28 Zwolle richting Amersfoort. De zijn de al een tijdje open. Tussen Wezen en het harde nog 5 kilometer. Natuurlijk kunnen we onze ogen sluiten...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 Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl. Radio 1, KRO en CRV. De ochtend met Jurgen van den Berg en Guilene Plag. Goedemorgen. We gaan weer aan de slag deze ochtend en zijn er tot 12 uur. Verslaggever Marcel Dekker duikt vanochtend in de fashionwereld met ontwerpers Joris Suk en Hans Hutting. Ja, die met zweet op het voorhoofd en na weken van hard werken hier vandaag op de catwalk van de Fashion Week hun allereerste show gaan geven. Ik heb er zin in. Spannend gaat het worden. Eerst nu nieuws uit de Levenseindekliniek. Want het aantal kankerpatiënten dat zich bij die kliniek meldt met een verzoek om euthanasie is sterk gestegen. En dat baart de levenseindekliniek kliniek zorgen. Want deze mensen zouden eigenlijk door hun eigen arts moeten worden geholpen. Bovendien heeft de levenseindekliniek kliniek dan minder capaciteit om andere mensen snel te helpen. De directeur van de Levenzeinde kliniek is Stefan Pleiter. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie houden die aanmeldingen van kankerpatiënten bij sinds de zomer van vorig jaar, dus van 2013. Hoe groot is die toename? Ja, Het is inderdaad zo dat we dat vanaf augustus van dit jaar zijn gaan bijhouden omdat het ons opviel dat er een toename ontstond en het aantal aanmeldingen in de laatste maanden is zo'n 10 per maand gemiddeld van de 60 aanmeldingen in totaal die we krijgen. Dus dat is dan een stijging? Van ja. een aantal procenten. Ja, dat, dat is nog moeilijk aan te geven omdat we het voor augustus niet goed bijgehouden hebben. Daarom is de stijging zelf niet zo heel goed aan te geven. Ja, maar wel groot genoeg dat het u opvalt. Terwijl die mensen dus eigenlijk door hun eigen arts geholpen zouden moeten worden. Ja, we vinden in principe dat iedere patiënt met een euthanasieverzoek... door de eigen arts geholpen zou moeten worden. Maar als dat niet kan, dan zijn wij opgericht om hulp te bieden... aan deze mensen eh, als vangnet, eh, om deze mensen niet in de kou te laten staan. Ja, en het viel ons in, het, eh, in eerste instantie op dat het eh, eigenlijk zo was... dat mensen die een, eh, duidelijk aan het einde van hun leven waren... en nog een hele slechte prognose hadden... Voor, vooral wel door de eigen arts geholpen werden. En mensen waar dat einde van het leven nog niet zo direct in zicht was... Eh, dat meer moeite mee hebben. Dus we waren met name met die tweede groep patiënten bezig. En ja, in 2013 begonnen we ons op te vallen dat er ook meer oncologiepatiënten of patiënten ja. in een terminaal stadium bij ons aangemeld werden. Dus dat zijn wel allemaal uitbehandelde kankerpatiënten? Of dat niet eens? Zijn niet eens altijd uitbehandeld? Nou dat hoeft niet, het kan zijn dat een patiënt op een bepaald moment in de behandelingen zegt van de, voor mij heeft verder behandelen geen zin meer omdat het uh, misschien het leven met, uh, met hele korte periode verlengt maar, maar niet, het zal niet meer genezen en dan kan een patiënt beroep doen op, uh, op de wens om uit, euthanasie te vragen. Ja. En kan dat dan een reden zijn dat een arts het niet wil doen en dat mensen daarom naar de levenseindekliniek kliniek komen? Nee, ik kan me dat niet voorstellen. Dus ik, uh, wat, wat wij zien is dat uh, we zijn er natuurlijk voor die patiënten die bij hun eigen arts uh, tegen een, een principieel be bezwaar aanlopen. Uh, dat de, de arts niet euthanasie uh, wil uh, verlenen. Daar zijn we voor, daar zijn we als vangnet uh, voor. Maar we hebben nu het gevoel dat er ook patiënten komen. waar het ja, niet zozeer om een, om een pr principiële reden gaat. maar uh, ja, om, om andere redenen. die overigens niet altijd even duidelijk zijn. Maar, maar wat en, denkt u en dat verontrust andere andere ons wel. Sorry? Wat zou dat dan kunnen zijn? Als u zegt andere redenen? Nou, het uh, verlenen van euthanasie is voor uh, een aantal artsen... een, een, een ja, wat, wat ingewikkelde opgave. Wat moeilijke opgave. Dat kan ik me ook wel wat bij voorstellen overigens. Want aan de andere kant vind ik wel dat het bij het, uh, de taak van de huisarts uh, hoort. Om ook een patiënt bij het sterven te begeleiden. Ja. En... Um, ja, als, als artsen daar moeite mee hebben... of wat ook voorgekomen is van de, dat, dat we horen... dat een arts al een aantal keren euthanasie verleend heeft in een jaar... en het uh, in, in dat opzicht even genoeg vindt... Ja, dan uh, probeert men andere routes te vinden. en uh, Nogmaals, omdat wij ook veel patiënten hebben... die uh, sowieso veel moeilijker geholpen worden door de eigen arts... Uh, verontrust het ons wel ja. enigszins dat deze trend nu uh, aan het ontwikkelen is. In hoeverre kan de zaak Thuisjushoorn hier ook mee te maken hebben waar de huisarts Nico Tromp toen op non-actief is gesteld... en uiteindelijk zelf doding heeft gepleegd doordat zijn patiënt door zijn toedoen is overleden... en dat daar veel discussie over ontstond. Nou, dat heeft sowieso veel vragen bij ons opgeleverd. Vragen om, om, om, om hulp en om uit, uitleg. Uh, dus uh, de zaak heeft wel verwarring gegeven. We weten ook dat een aantal patiënten bij ons aangemeld zijn... door artsen die op dat moment even het niet zagen zitten... om dat zelf uit te voeren. Ja, maar er is dus ook een deel wat, even heel oneerbiedig gezegd... Uh, gewoon bij jullie over de schutting wordt gegooid. Ja, dat zijn uw woorden, maar dat, uh, dat gevoel ontstaat een beetje. En ja, dat verontrust ons, want we, uh, daar zijn we niet voor opgericht. We zijn, we, we zijn niet opgericht met het doel om alle euthanasievragen in Nederland naar de leefstijnde te, te halen, maar om als vangnet te, te dienen voor mensen die niet bij de eigen arts met een verzoek uh, terecht kunnen. En, uh, want... ja, als daar hele goede redenen voor zijn, dan, dan is het ja. prima, maar dit, dit verontrust wel. Maar wordt het dan te druk nu? Kunnen jullie dat nog wel aan? Nou, wij zorgen ervoor dat we onze capaciteit uh, zodanig uh, hebben dat, het, uh, dat we het aankunnen. Uh, maar ja, nogmaals, er is een grote groep die uh, nie, uh, moeilijk door de eigen arts geholpen wordt, omdat hun lijden uh, wel in een stadium is dat het voor hen uitzichtloos en ondraaglijk is. Ja. En dan maar... gaat het om psychiatrische patiënten waar de laatste tijd veel om te doen is. Dat is één categorie, maar u kunt ook denken aan patiënten met dementie... of patiënten met een lichamelijk lijden... waar uh, uh, het lijden nog niet heel op de korte termijn tot de dood zal uh, leiden. Mensen met een uh, hersenbloeding of mensen met ernstig longlijden... als uh, twee voorbeelden daarvan. Of MS is ook een, een voorbeeld. Die, die mensen die, uh, die vinden moe meer moeite bij de eigen arts met hun euthanasieverzoek. En da daar zijn we voor om deze mensen te helpen. Dat, daar zijn we ook in gespecialiseerd. Die moeten nu te lang wachten dan? Die zouden nu moet, langer moeten wachten door deze uh, ontwikkeling... Dat Klopt. Pia Dijkstra, goedemorgen. Goedemorgen. Kamerlid voor D66, uh, ja. uh, betrokken ook bij deze zaak. Uh, waar denkt u dat de oorzaak ligt van die toename... Ja, nou ja, dat is eigenlijk al door de Pleiter ook uh, gezegd uh, dat het er toch een beetje op lijkt dat uh, artsen moeite hebben om uh, en om de een of andere reden vinden dat zij uh, geen euthanasie kunnen uitvoeren of willen uitvoeren en daarom uh, voor de weg kiezen om, uh, om de patiënten door te sturen naar de levens en de kliniek. Maar heeft dat er ook uh, mee te maken dat ze misschien onvoldoende kennis hebben van wat er binnen de huidige wet gewoon wel mag? Ik weet niet of dat het zo is, of daar, of daar heel veel verandering is gekomen. Maar um, het, het betekent voor artsen, uh, zo, euthanasie betekent natuurlijk heel veel. Omdat uh, de euthanasiewet uh, voorschrijft dat heel zorgvuldig gehandeld moet worden. Dat is natuurlijk uh, ook zeer belangrijk. En dat betekent ook dat rond dat handelen van autonomie er heel veel uh, voor een arts uh, nou ja, um, om, omheen zit. Hè. Over de zorg voor die patiënt moet hij zich ook heel goed kunnen verantwoorden. En uh, ja, het is soms uh, eenvoudiger om dan uh, de patiënt door te sturen. Overigens uh, is eigenlijk ook wat je, wat je nu ziet, dat, uh, dat artsen uh, liever doorsturen. Uh, ja, dat, dat vind ik dus echt zorgelijk. En dat is ook een van de redenen waarom ik eigenlijk graag in die wet wil aanpassen. Dat uh, artsen die uh, zelf niet uit de muziek willen uitvoeren, dat die dat ook heel goed uh, um, motiveren waarom ze dat niet doen. Nou. Uh, en, en dan vervolgens, um, uh, nou ja, dan wel moeten doorsturen naar een collega... Uh, maar het is natuurlijk niet wenselijk dat uh, dat, dat naar één uh, uh, kliniek gaat... Ja. En, en naar één groep artsen die dan alles, uh, uh, ja, ja. Uh, met alles te maken krijgen. Want dat hoorden we net meneer Pleiter ook zeggen... dat ook artsen die niet principieel tegen euthanasie zijn... dat die uh, toch te makkelijk doorverwijzen. Ja, nou ja, kijk, de, de, de euthanasiewet houdt geen verplichting in. Hè? Dus er is geen enkele arts, om welke reden dan ook ooit verplicht om euthanasie uit te voeren. En er zijn artsen die weliswaar niet principieel tegen zijn... maar wel heel moeilijk dat met hun geweten overeen kunnen brengen. Hè? Dat zou je ook principieel kunnen doen, maar, maar niet zozeer om, om andere redenen. Maar zeggen, ik kan dat niet. Nou, dat, dat, dat, dat behoor we te respecteren. Uh, dat is ook zo geregeld. Maar uh, als die artsen dan dat zelf niet kunnen, dan horen ze door te sturen naar een mm. collega die dat wel wil overwegen en wel naar wil kijken. En dat zijn natuurlijk uh, uh, zaken die al langer spelen. Um, en ik heb ook wel eens gezegd, uh, ik vind het uh, goed, uh, zoals het nu gaat met de levens en de kliniek, maar ik vond het eigenlijk jammer dat die opgericht moet worden. Want dat betekende dat ja, dat, dat, dat de mensen die dat eigenlijk uh, de, uh, zouden moeten doen, de hulpverleners dat die niet in voldoende mate daartoe in staat waren en dat niet wilden doen. Dus in die zin um, ja, zie je een ontwikkeling die, die, ja, waarvan ik het ook zorgelijk vind... en waarvan ik denk, dat zou je toch moeten proberen op te lossen. Ja. Uh, binnen je eigen beroepsgroep, of in elk geval met je collega's. Dank voor uw reactie. Pierre Dijkstra Tweede Kamerlid voor d 66 We hebben trouwens ook nog even gebeld met de KNMG, dat is de artsenorganisatie. We uh, willen niet reageren, hebben we nog geen trend ontdekt in de cijfers, zeggen ze, uh, bovendien. Die willen ze even de evaluatie van de levenseindekliniek zelf afwachten? Want je zou verwachten dat de rol van die artsenorganisatie uh, hierbij ook zou kunnen helpen. Meneer Pleiter, directeur van de levenseindekliniek, hoe is het contact daarmee? Met de KNMG bedoelt ja. u? Met de KNMG hebben we een goed, uh, goed contact. En wij, uh, wij, wij bes bespreken de ja. vorderingen en de ontwikkelingen bij de levens en Kliniek ook met, met de KNMG. Vindt u dat zij daar ook bij de artsen, hun eigen artsen, meer moeten aandringen? Dat ze desnoods doorverwijzen aan andere artsen, niet direct naar de levens en Kliniek? Nou, ik weet dat de KNMG erg voorstander is van het model wat de artsen in Hogeveen gekozen hebben. En dat, vinden wij, dat ondersteunen wij van harte. Daar hebben de artsen bewust gekozen om een samenwerking te vinden, uh, zodat uh, er een, een klein een aantal artsen wat daar uh, principieel tegen is om euthanasie uh, uit te voeren omdat zij dat uh, doorverwijzen naar andere artsen en dat ja. ze daar een structuur voor gevonden hebben. Dat is een prima ontwikkeling en zo zouden wij het graag in heel Nederland uh, zien. En als dat het gebeurt het... heffen om... wij ons weer op ik wou net zeggen want anders wordt eigenlijk het hele idee van de levenseindekliniek uh, werkt het juist afrechse u had het idee we willen het liefst niet meer nodig zijn en nu uh, komen er steeds meer mensen naar die levenseindekliniek toe ja nou, dat is ook de reden dat wij op 20 maart uh, aanstaande een uh, congres organiseren waar wij uh, um, ook zullen spreken over de manieren waarop wij artsen in het land uh, uh, kunnen helpen en uh, kunnen ondersteunen bij deze soms ingewikkelde vragen met de kennis en expertise die er is bij de levenseindekliniek om uh, op die manier uh, onze, onze kennis en expertise uit te dragen. en ook ter, ter beschikking te stellen aan artsen in Nederland. zodat uh, het ultieme doel dat uh, dit, uh, dit verzoek gewoon in je relatie met je huisarts uh, opgepakt kan worden. dat dat gerealiseerd kan worden. Dank u wel. Steven Vraag Pleiter, dan. directeur van de Kliniek. In Zuid-Afrika wordt gestaakt in de platinummijnen. Dat is een belangrijke tak van de industrie in dat land, Zuid-Afrika. Correspondent Ellis van Gelder van de NOS. Ellis, uh, waarom hebben die mijnwerkers het werk neergelegd? Ja, ze willen meer loon. Ze zeggen wij willen een verdubbeling van ons salaris. En dan gaat het om zo'n zo 800 euro dat ze willen verdienen uh, per maand. Uh, en daarbij gaat het inderdaad om de grootste platen mijnen ter wereld. Om de bedrijven Amplats, Lonmin en Impala. Ja, deze eis lag zo'n anderhalf jaar geleden ook al op tafel. Uh, toen hebben de mijnwerkers al wat meer loon gekregen, maar niet zoveel. De mijnen zeggen dat heeft ons al genoeg gekost en uh, ja, we kunnen dit niet betalen en uiteindelijk zal dit eigenlijk alleen maar leiden tot inkrimping en minder banen. Maar de vakbond die het organiseert, Amcu, die kijkt naar de grote winsten van deze mijnbedrijven en zegt van onze mijnwerkers verdienen meer. Maar zijn die uh, mijnwerkers allemaal georganiseerd in die, uh, in die vakbond Amcu? Ja, klopt inderdaad. Het ja, is eigenlijk een vakbond die de afgelopen jaren sterk gegroeid is. Een machtige vakbond is geworden in, uh, in deze industrie. Uh, Zo'n 80.000 uh, aanhangers. En door wordt er gezien als een uh, wat meer militante en radicalere vakbond. Het is ook de vakbond die uh, anderhalf jaar terug uh, betrokken was bij een staking. Ook bij Londen, dus ook waar nu het werk is neergelegd. Uh, waar toen uh, 34 mijnwerkers door de politie uiteindelijk werden doodgeschoten. Ja, daar was een hoop geweld omheen, hè, om die laatste mijnstaking. Dus uh, gaat dat nu weer gebeuren? or sure. Er is natuurlijk wel uh, altijd een beetje spanning hier nu in, in Zuid-Afrika... als ze zeggen van er wordt gestaakt in de mijnen. Um, de politie zegt van wij staan paraat om dit onder controle te brengen. Ja, doorgaans zou je dus denken dat is een geruststelling, politie die paraat staat. Maar het is wel duidelijk dat anderhalf jaar terug de politie absoluut niet goed gehandeld heeft... Uh, in, uh, toen het bedwingen van die staking. Uh, wat wel helpt, een aantal mijnen uh, van Impala en van Amplots... die hebben vannacht al gezegd kom niet werken. En dat hebben ze gezegd tegen iedereen, dus niet alleen maar... Ja, de mensen die deel zijn van Amco, maar ook mensen die niet georganiseerd zijn of van een andere bond deel zijn. Zij zeggen van we willen niet dat de mensen die wel eigenlijk zouden willen gaan werken toch komen. En dat die dan geïntimideerd worden en dat er geweld komt zeg maar, aan, de, aan de toegangspoort naar de mijnen. Dus de mijnen zelf proberen nu dus te voorkomen dat er misschien geweld ontstaat. Hoe slecht is zo'n mijnstaking voor de regering van Jacob Zuma? Ja, heel slecht. Nou ja, vooral eigenlijk eerst de economisch. Uh, de afgelopen tijd zijn er al heel veel buitenlandse investeerders. Die hebben gezegd van, nou ja, wij, wij durven het niet meer zo aan in die mijnsector in, uh, in Zuid-Afrika. Uh, het land heeft de economische groei moeten bijstellen. De munt, de Zuid-Afrikaanse rand, staat op het moment al uh, erg zwak. Uh, dus daar zijn ze nu vooral erg uh, heel erg bang voor dat dat nog verder ten onder gaat. Um, en het legt ook wel gewoon uh, eigenlijk de onvrede uh, bloot hier in Zuid-Afrika. Vooral die mijnsector die doen zwaar gevaarlijk werk en die verdienen nog steeds weinig... Mensen kijken natuurlijk altijd terug naar 1994, toen Zuid-Afrika democratisch werd. En eigenlijk is er vooral in deze sector nog heel erg weinig veranderd. Dus het laat absoluut ontevredenheid zien met, met de regering en, en hoe het er op dit moment voor staat in het land. Helaas is er niet echt een alternatief voor heel veel mensen die misschien op een andere partij zouden, zouden willen stemmen. Dus ja, de ANC kan eigenlijk er toch wel op rekenen dat ze nog steeds wel de meerderheid zullen krijgen de komende verkiezingen. Maar ja, economisch dus, vooral nu hele grote klap. NOS-correspondent Alice van Gelder was dat, in Zuid-Afrika. Als u nou een van die vele, vele mensen die als een gek is gaan sporten in het nieuwe jaar, en loopt u nu met een flinke blessure bij de fysio, en zijn uw goede voornemers niet gedaan, bent u lang niet de enige. Blijf luisteren, zometeen meer erover. Na Bob Sinclair. Oh uh -huh. Omrit van een jaar of negen geleden Lost Generation van Bob Sinclair... die trouwens in een vorig leven uh, niet onverdienstelijk tennisser was. En uh, dat is aardig om te vermelden. Straks vanaf half tien de eerste mannenhalve finale op de Australian Open. Die gaan we volgen, ook hier op Radio 1. Tussen Wawrinka en Thomas Berdy. Dan ga ik denken aan die Franse, Yannick Noah, die toen op, tf, op de baan stond. ja, want ja. Er was ook een clown nog op het veld. Ik ben benieuwd hoe Bob Sinclair dat uh, zou hebben gedaan op de baan. De Vereniging voor fysiotherapeuten luidt de noodklok over nieuwjaarsblessures. Ze constateren namelijk een opvallende toename van het aantal sportblessures... in de eerste weken van 2014. Hans Blo is fysiotherapeut. Goedemorgen. Goedemorgen. Daar gaan we met de goede voornemens. Gaan we veel te fanatiek van start? Nou, een aantal mensen wel. Als die dan bedenken met het nieuwe jaar van nou we gaan er weer tegenaan en we willen dit en we willen dat. Dan moet je gewoon een realistisch doel stellen en een aantal van die mensen die dan fanatiek aan de slag. En komen dan ja, bij ons terecht met allerlei vervelende blessures omdat ze zo nodig het goede voornemen gaan uitvoeren. En waar zitten die blessures dan in? Ja, vaak in, uh, te snel van start gaan in spieren, uh, aanhechtingen, um, gewrichten die je dan uh, gaat overbelasten. En dan, uh, dan is het vaak een flinke klus om dat weer in goede banen te rijden. Ja. Nou hoor je toch altijd dat bewegen zo gezond is? En bewegen is ook heel gezond. Maar als jij van heel weinig bewegen ineens naar volle bak gaat, na drie, vier keer in de week... omdat dan een programma zegt dat je dat zou moeten doen... Dan, dan is de overgang vaak wel heel erg groot. Ja, maar ja, ik kan me ook wel voorstellen... als je dan aan de bak gaat, dan wil je het ook gelijk goed doen. Want ja, één keer in de week, wat heb je daaraan? Nou, die overgang, als, als, dat, dat is de nuance die je aanbrengt. Want als je nou heel erg weinig sport... en je gaat naar één keer in de week... is dat in eerste instantie al een flinke, flinke stap. En dan moet je daar eens even gaan kijken hoe je daarop reageert. En dan pas eens verder opbouwen. En het idee dat je... Uh, en hoe meer spierpijn, hoe beter het is. Of uh, dat je minstens drie keer in de week moet gaan sporten om uh, iets te bereiken. Dat is pas in stap twee. Dus de overgang van helemaal niet sporten naar galatiek sporten... die moet je gewoon rustig maken. En ik kan het zeggen? Dit geldt dan dus echt voor de mensen die, die normaal echt in een stoel blijven zitten... bij wijze van spreken, die dus echt niet sporten. En daar heb je het ja. vaak over. Want die gaan niet stoppen met roken en dan moet er 10 kilo af. En nou, die groep... Dat merk je dat daar vaak heel veel uh, misgappingen zitten om te gaan sporten. En dat je die gewoon rustig ja. uh, daaraan moet laten wennen. Ja, dat zijn nare blessures, hè? die pees, als Absoluut. je pijn in je pees ja. krijgt. Toch? En dan heb, je, dan heb je ook geen zin meer om te sporten. En dat is nou juist het belangrijke, want bewegen en sporten is gewoon heel erg goed. Maar zorg ervoor dat je het niet, uh, niet, niet te nee. snel doet en niet te snel oppakt. Wat dat betreft, jullie zijn altijd bang voor te weinig mensen... die de visio nog kunnen vinden vanwege de bezuinigingen. Dan moet je nu niet klagen natuurlijk. Kan er genoeg blessures naar je toe. De, de, de goede klagen daar ook, uh, ook niet over. Uh, wat er gebeurt is, is dat dan heel veel mensen in pieken komen. En dat je dan op een gegeven moment allerlei mensen tegelijk hebt. Dus dan is het dan heel hard rollen tot stilstaan. En uh. moet heel erg onderscheid maken tussen mensen die... Uh, echt ook klachten of ook ziekte hebben. waar we nu heel veel uh, ja, narigheid hebben om dat goed op te vangen. Uh, en mensen die uh, deze, wat jullie nu bespreken. dus met de sportblessures ja. uh, hebben. dat is echt gewoon een hele andere groep. Nou, mensen zijn gewaarschuwd. Rustig aan beginnen ja. en het daarna opbouwen. totdat je goed fanatiek bezig bent. Bedankt, hans Ja, Blom. En stellen realistisch. ja. realistische doelen. Stellen. Doen we? Ja. De ochtend. Stand.nl Stand.nl weer verdeeld over drie uren van deze ochtend. De stelling waarover u kunt, beslissen of u het eens bent of oneens... de regels voor mensen in de bijstand worden te streng. Mensen in die bijstand die moeten verplichten op Nederlandse les. Wie dat niet doet, die krijgt geen uitkering. Ook gaan gemeenten deze mensen meer achter hun broek zitten. Uh, om seizoenswerk bijvoorbeeld aan te pakken. En met die maatregelen wil staatssecretaris Jetta Kleinsma van Sociale Zaken de kans op werk vergroten en de integratie in Nederland bevorderen. Volgens de staatssecretaris is het niet gek dat je wat van mensen vraagt die in de bijstand zitten. Als je een bijstandsuitkering hebt, het natuurlijk ook logisch is dat je wel iets doet. Dat je niet gewoon alleen maar thuis blijft. Want dat vind ik ook een vorm van, uh, nou oké, okay, die meneer of die mevrouw die heeft een inkomensvoorziening en Kees is klaar. Nee, dan begint het pas. Kees is klaar. En klaar is Kees meestal. Uh, is dit een goed idee? Of zit het kabinet mensen met een bijstandsuitkering te veel op de huid... en werkt dit averechts? Daar wordt al op gereageerd. Ja, een paar reacties hebben we binnen. De stelling staat net op de site. Stroopkoekje heeft daarop gereageerd op de site. Die zegt, die regels zijn prima. Er zijn genoeg mensen die de bijstand misbruiken. Wat ten koste gaat van de belastingbetaler. Als je geld wilt, dan moet je de handen uit de mouwen steken. En iemand anders die schrijft nog... als je naast een beroepswerkeloze woont... en zelf wel elke ochtend voor dag en dauw je bed uit bent... om voor een bescheiden inkomen fulltime te werken... en zo in je eigen onderhoud te voorzien... dan is het ontmoedigend om te zien dat je buurman of vrouw... alleen doet waar hij of zij zin in heeft. Ten slotte betaal jij belasting om dat gedrag in stand te houden. Uh, in de Kamer is wel wat, uh, wat tegengeluid horen. GroenLinks en SP die zijn het niet helemaal mee eens. Uh, en daar uh, heeft de VVD weer op gereageerd. Want die zegt uh, die partijen oordelen zonder de feiten te kennen. VVD-kamerlid Potters kon niet aangeven... hoeveel bijstandgerechtigde seizoenswerk weigeren. SP'er Karabulut vindt dat stemmingmakerij. Karabulut is bang dat veel mensen tussen wal en schip vallen. Kortom, uh, u mag het zeggen. Deze ochtend regels voor mensen in de bijstand worden te streng. U kunt reageren... via het gratis telefoonnummer 0800 1101. Dan kun je ook stemmen op onze website www.stand.nl. Voor de Twitteraars geldt doe het met Hekje Standpunt, wat u ook doet, eens of oneens, of download de gratis stand.nl app. Dit is Radio 1. Het is hoofddien, het NOS Journaal met Dorot Meijers. Ten zuiden van de Egyptische hoofdstad Cairo zijn vijf politieagenten gedood. Twee aanvallers op motoren namen de controlepost van de agenten onder vuur. Verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist. Sinds het afzetten van president Mossi vorig jaar... is het aantal aanvallen op veiligheidstroepen in Egypte flink toegenomen. Het aantal optiepakketten in het bedrijfsleven is in het afgelopen decennium fors verminderd. In 2003 kregen nog 275 bestuurders opties en vorig jaar was dat aantal gedaald naar 45. De afgelopen jaren lagen optieregelingen onder vuur vanwege de soms enorm hoge verdiensten. Steeds meer winkels houden het gedrag van klanten in de gaten... door middel van wifi-tracking via wifi of bluetooth... maakt de winkel verbinding met de smartphones van de klanten. En zo kan de winkelier zien hoe lang iemand in de winkel is... en bij welke schappen die staat. College Bescherming Persoonsgegevens is kritisch over die ontwikkeling. En in België waarschuwt de overheid voor gevaarlijke ecstasypillen. De pillen zijn zo sterk dat je dan dood kunt gaan. Het gehalte van het actieve bestanddeel MDMA is ongewoon hoog. De ecstasy werd ontdekt in Brussel. tijdens een project waar gebruikers anoniem hun drugs op kwaliteit kunnen laten testen. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie nog: Jolanda van der Velde. Gilene, er staan nog zo'n 20 files. bij elkaar 80 kilometer. Een lange file nog op de A1 Duitse grens richting Hengelo. Tussen Oldenzaal en Hengelo 7 kilometer. Bij Hengelo is de linker reis ook dicht. Had te maken met een ...aanrijding met meerdere auto's. Ook een ongeluk op de A4, Den Haag richting Amsterdam... ...tussen knoopend Prins Klausplein en Zoeterwouderdorp 6 kilometer. Daar zijn de rijschokken weer open. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag, bij Delft 4 kilometer. Na een aanrijding is daar de reisrook dicht. Lange file net over de grens in België op de E19 Breda richting Antwerpen. Verkeer op weg naar Antwerpen kan het beste omrijden... ...via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. De Ochtend. Zometeen de jongste werkloosheidscijfers. Dat is weer een belangrijke indicatie van hoe onze economie ervoor staat. En we praten met Joop van der Vinnen. Hij onderneemt in het Nigeria. Niet ongevaarlijk, maar volgens hem is het het Brazilië van Afrika. Marcello Dekker, zo zou ik hem deze ochtend willen noemen. Dat is toch meer een, een, zeg maar een fashionista naam, Marcello. Um, hij ja. is vanochtend op de Amsterdam Fashion Week... met twee net afgestudeerde ontwerpers, Joris Suk en Hans Hutting... Ja, en weet je, Jurgen en Lenne, dat het de eerste keer in mijn verslaggeversloopbaan is... dat ik me bewust ben van wat ik aan heb. Oh, uh, yeah. Nooit last van gehad, ja. <laughs> Hier wel, hoor, kan ik je vertellen. Ik, ik heb altijd hetzelfde aan, dus uh, daar dacht ik nooit zo over na. Maar vandaag wel. Ik vond je altijd wel al bijzonder als ik... ruiken, Marcel. Ruiken? Ruiken? Nou, daar zullen we maar niet over hebben dan. Angst zweet misschien een klein beetje. Maar goed, dat kan je eigenlijk niet maken om er in dit kloffie uh, uh, bij te staan... Uh, tegenover uh, zoveel talent als Joris Suk en Hans Hutting. Uh, ik heb maar wat uit de kast getrokken vanochtend. Hoe uh, zit het met jullie eigenlijk? Wij trekken ook iedere ochtend gewoon ja. wat uit de kast. Ja. Maar onze kast is misschien iets kleurrijker dan die van jou. Maar dat maakt niet uit nee. voor de race. Uh, jullie ligt hebben kettingen aan. Die liggen denk ik ook aan de invulling van de kast. Ja. Oorbellen in. Ja, dat hoort er allemaal bij. Hè? Om het hele totaalplaatje in orde te krijgen. Ja, ja, ja. Half uurtje geleden hier aangekomen in de Westergasfabriek. In het transformatorhuisje. Klinkt nu nog heel hol. Maar dat moet uh, stukken voller worden. Het is in ieder geval de plek. Een van de plekken uh, waar jullie mooiste moment vandaag gaat mm. plaatsvinden. Uh, hoe vaak is dat door je kop geraasd de afgelopen dagen? Uh, nou, ik denk... Eén keer per week, omdat je niet zo bewust mee bezig nog bent. Maar nu gaat het elke uur door je hoofd. Dus, ja. uh... Jongens? Iedere minuut nu. Maar afgelopen weken waren zo druk. dat um, tuurlijk weet je, weet je het doel waar je het voor doet. Maar je bent eigenlijk meer bezig met het creëren van je product. dan daadwerkelijk nog ja. het eindresultaat. En de presentatie. En de presentatie. Die toch net zo belangrijk is, lijkt mij. Die wordt heel erg belangrijk, want daar gaan we ook, in ieder geval dat is ons huis en waar we voor staan... maar dan de hele presentatie, alles erop en eraan, ja. Ja, ja. want hier moet het gebeuren, hè? dat zei ik al eerder. Dat gevoel is er ook heel erg sterk, hè? Van, het kan vandaag hier enorm slagen... en dan ga je misschien een enorme stap vooruit... maar je kan ook een enorme stap achteruit, jongens. Nou, daar doen we niet aan. We gaan nooit stappen achteruit. We gaan alleen maar stappen vooruit. Dus we gaan er gewoon vanuit dat het goed komt vanavond. Ja. Alle, alle facetten en elementen zijn er in ieder geval... En um, het is nu een kwestie van alles juist doseren en bij elkaar laten komen. En dan, um, dan zetten we vanavond een hele grote stap vooruit. Ja, afgelopen weken heel intensief met elkaar samengewerkt. Zijn jullie nog vrienden van elkaar? Zeker weten. Geen ruzie gehad? Nee, eigenlijk niet. Uil Ook niet. Nee. nee, nee, zo labiel zijn we niet. We <laughs> nee. staan nog steeds redelijk, uh, redelijk stabiel hier. Goed, nou, in het volgende uur gaan we eens kijken in de kledingkast van Joris en Hans. Uh, of is het Hans en Joris? Ja, maak maakt niet uit. uit. Nee, doe okay. maar gewoon met zonder foto. En dan komen we er misschien achter uh, waarom dit duo al hier en daar vergeleken wordt met dat andere wonderduo, Victor en Rolf. Marcel, we krijgen allemaal mailtjes uit. binnen of je wil beschrijven hoe jij er dan zelf uitziet. Zwart en een beetje grijs. Jasje aan vandaag? Ja. ja, maar dat vonden zij uitstekend. Zij zitten daar niet mee gelukkig. Ze ja. durven met mij gezien te worden hier. Heel goed. <laughs> Over een uur meer van hem, Marcel Dekker. Het CBS heeft zojuist met de laatste cijfers... Uh, hebben ze gepresenteerd over de werkloosheid in ons land. Sinds de zomer daalde het aantal werklozen. Maar ja, de vraag is natuurlijk, blijft het ook afnemen? En hoeveel werklozen telt de maand december dan? Economie-redacteur André Menema van de NOS. Je hebt alle cijfers bestudeerd, vertel. Ja, nou, de werkloosheid in december is weer gestegen. Met 15.000 zelfs. Uh, we komen nu uit op 668.000 werklozen. En dat is 8,5% van de beroepsbevolking. En uh, dat is eigenlijk een beetje een breuk met de trend... Die die we de voorbije maanden gezien hebben. Want we hebben sinds juli hebben echt een piek gehad. Er was de hoge werkloosheid bijna 700.000 mensen. Daarna nam het af. Hè, zelfs in november met, met meer dan 20.000. Ja. Dus iedereen dacht van, hé, het gaat de goede kant op. Uh, maar december laat het weer, toch weer iets anders zien. Eigenlijk een beetje meer in de lijn van datgene... waar we eigenlijk op zaten te wachten en, en gedacht hadden. Namelijk, werkloosheid die zal nog een tijdje lang blij, hoog blijven... of misschien wel oplopen. En dat is inderdaad ook het geval. 15.000 werklozen er dus bij. En CBS zegt dan ook... ja, wanneer je de drie maanden bij elkaar optelt en daar de gemiddelde van maakt dan zie je wel dat dat eigenlijk afneemt. Uh, maar tegelijkertijd het zal waarschijnlijk uh, eerder iets weer oplopen... dan dat het zal aflopen. Ja, dus is dat dan zorgwekkend? Zijn we te positief geweest? Nou, weet je, het is een, werkloosheid is een, is een raar fenomeen. Dat wil zeggen, uh, het heeft een soort na-ijl-effect. Ook al gaat het in de economie gaat het dan beter. En bedrijven trekken weer wat aan dan krijgen orders binnen. Zijn bedrijven doorgaans terughouden met het aannemen van nieuw personeel. En de banen liggen er zeg maar, niet voor het opscheppen. En bovendien hebben we een hele lange crisis achter de rug. Waardoor heel veel bedrijven eigenlijk zeg maar, tot op het tandvlees zijn gegaan. En in dat proces van weer opkrabbelen... kunnen het best nog zijn dat de bedrijven omvallen en dus ontslagen vallen. Dus je ziet zelfs bij een aantrekkende economie... nog vaak oplopende werkloosheid. Dat was ook te verwachten van CPB, eh, CPB en van Prinsjesdag. 2014 wordt nog een lastig, moeilijk jaar... met hoge werkloosheid. Nou, eh, met die stijging van de maand in december... wordt eigenlijk dat patroon nogmaals een keer weer bevestigd. En is december dan ook nog een maand... dat, dat misschien veel werkgevers denken... eind van het jaar, eh, ik hak de knoop door. We gaan wel of niet door? Of? gebeurt wel natuurlijk. Hè? Gebeurt, kijk, kijk naar Aldel in delft ik Bedoel Daar ja. speelt natuurlijk heel andere zaken ook meer. Maar daar is het natuurlijk wel zeg maar, aan het eind van de maand besloten... om de stekker eruit te trekken. Er staan de mensen niet direct op straat. maar ik bedoel, het, zit, het zit wel vaak in de pijplijn. Men probeert het jaar nog vol te zingen... Maar als dat niet meer lukt, dan stopt het liedje. Dan moet je inderdaad ook weer de ja, failliet gaan of de knoop doorhakken. Ja, ja. ja. Goed, dat aantal werklozen valt dus te bezien wat er, wat er gaat gebeuren. Hoe zit het met die WW-uitkeringen? Ja, want niet al die werklozen die dus uh, nu geteld worden... die uh, 668.000, die hebben ook een WW-uitkering. Dat zijn er uh, een stuk minder, maar nog een respectabel aantal... want het aantal stijgt eigenlijk naarmate de werkloosheid langer duurt en hoger oploopt... komen ook steeds meer mensen uiteindelijk dan terecht in de kaartenbakken van het UWV... en dus een WW-uitkering. Uh, en dat zijn er op dit moment uh, ook een, een stuk meer. Even kijken hoor, hoeveel meer waren dat er geworden... 19.000 mensen meer. En dat betekent dus dat het aantal uitkeringen nu uitkomt op 438.000. Ja, dat is natuurlijk een behoorlijke aanslag weer op de staatskas... om het zo te zeggen, want al die WW-uitkeringen moeten betaald worden. en Waarbij je ook nog moet aantekenen dat gelukkig... dat we heel veel mensen hebben gehad die de voorbije jaren... als ZZP'er door het leven zijn gegaan. Want die vallen allemaal niet in die kaartenbakken van het UWV... want die hebben als zelfstandigen geen recht op een WW-uitkering. Dus was het aantal zelfstandigen ZZP'ers minder geweest... dan hadden die aantallen, zowel bij de werklozen als bij de WW-uitkeringen... Nog een stuk hoger gelegen. Nog geweest. hoger gelegen, ja. ja. ja goed, nou, we wachten af uh, wat de ontwikkelingen gaan zijn. Dankjewel voor nu. NOS, collega André Mijnen. Volwassen mannenmuziek nu op uh, Radio 1 in de ochtend. Hier is Neil Young. Searching for a heart Nigeria vooral berichten van bomaanslagen en een nieuwe strenge anti-homo-wet. Maar volgens ondernemer Joop van der Vinnen is Nigeria het Brazilië van Afrika. Waar alle Nederlandse bedrijven zouden moeten ondernemen. En hij is net weer terug uit Nigeria en zit nu hier bij ons. Joop van der Vinnen, hartelijk welkom. Goedemorgen. Het Brazilië van Afrika. Ja, dat kwamen, kwamen jullie zelf mee hoor, met die opmerking Brazilië. Want, Echt waar? Heb je dat voorgezegd? Ja, maar alleen Nigeria is, uh, is, vind ik nergens mee te vergelijken. Nigeria is redelijk uniek. We leggen ze uit. Ja, het is een... Uh, je zei in je intro voor elk bedrijf. Dat is dus per pertinent niet waar. Je moet, wel, uh, je moet zelf wel geschikt zijn... en zelf wel een type ondernemer zijn... om daar te kunnen ondernemen. Het is niet makkelijk. Um, maar het biedt wel heel veel kansen. Ja. Ja, maar wat, wat voor bedrijven passen daar dan wel bijvoorbeeld? In principe van alles. Als je maar wat te bieden hebt wat, uh, wat het land om vraagt. En uh, met name in de maakindustrie de doelstelling hebt om uiteindelijk daar wat te gaan opzetten. Ja. En uit welk hout moet je dan gesneden zijn? Want je zegt niet iedere ondernemer kan daar aarde misschien. Ten eerste moet je financieel uh, uh, krachtig zijn om uh, de eerste periode te overbruggen. Want uh, even op het vliegtuig springen en drie dagen daar rondhobbelen en dan denk je dat je handel hebt. Maar zo werkt het niet. Kan wel. Geluksteffers hebben we maar kan ik niet adviseren. Ik kan adviseren om gewoon langdurig daarvoor uit te trekken en energie te steken in het land. En uiteindelijk uh, uh, ja, de mensen te leren kennen, te respecteren. En dan, uh, ja, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Nou, en u bemiddelt eigenlijk, hè, dus hoe gaat het dan precies? Iemand meldt zich en dan? Nou, mooi live voorbeeld. Ik heb vanmorgen gesproken met een uh, bedrijf van Rotterdam en de Offshore. Die, op, uh, die problemen hadden met een, uh, met een contractvorming. Uh, waar ik een jurist op ga zetten uit Nigeria. En uh, daarvoor een gesprek gehad met iemand die... ...gevraagd is of de markt is voor zijn, uh, voor zijn hondenvoer in Nigeria. Hondenvoer? Ja, ja natuurlijk. <laughs> al die straathonden die daar ja, lopen. Ja, veel waakhonden. Dus Ook een spe waak specifieke voeding voor krachtige honden. Dus, uh, <laughs> ja. En des, dat was verborgen op de onderweg hierheen. Dus, en uh, en dat, dat, dat heeft kans van slagen bijvoorbeeld? Ja, als ik, ten, als ik voor deze beste man een distributeur kan vinden, absoluut. Ja, waarom niet? Ja. En dan gaat u die uh, contacten daar leggen en dan probeert u die uh, aan elkaar te knopen, die, die twee partijen. Ja, nou, een mooi voorbeeld was uh, vorig jaar, uh, vond ik eigenlijk best wel een succes, uh, van Leo Leolux Leo Lux, uh, uit Venlo, mooi uh, mooie luxe bankstellen. Nou, dat is een enorme markt voor uh, luxe uh, goederen. Omdat het goed gaat met het land, de economie. Ja, ja, ja. Kunnen ze wat besteden? Nou, wat? Het is, uh, ik kan je een hele wijk aanwijzen die meer geld hebben, wij maar allen bij elkaar. Ik, uh, de... de, de de G-Wagon, eh, grote vierkante bezeters. Die worden alleen nog maar van Nigeria gemaakt. En dan niet een 5-5 uitvoering. Of een uh, ah. ja, of dus grote die, Tour de Prado's. Uh, dus die, die bankstellen willen ze ook wel hebben? Ja, nou, de eerste opdracht is geplaatst. En zijn dat dan... want Ik begrijp dat Heineken daar heel groot is. Hè, die ja. je merk. Ja. Doet u daar dan ook zaken voor? Of zijn het echt vooral die kleinere uh, ondernemers? Nou, ik heb naast uh, het bemiddelen... De, ben ik zelf uh, groeien in een... Uh, ja, in een uh, iemand die dingen regelt. Ik, ben, ik heb één agentschap... die kan... Uh, geaccepteerd heb, dan doe ik uh, megadoors. Dat dus zijn die hele grote hangardeuren. Nou, daar hebben we net een project mee afgerond met Heineken. En ik doe ook een project voor, uh, voor Shell. Een, een, een helikopterhangar. Maar dat, dat begeleid ik voor een Zwitsers bedrijf. Uh, een stuk uh, communicatie, een stuk uh, maatvoering en dat soort zaken. Ja. Hoe bent u het eigenlijk terechtgekomen in Nigeria? <laughs> ja. uh, het toeval bestaat niet. Ik kreeg een aanvraag van een hele rijke uh, Nigeriaanse uh, een, een olieaannemer. Um, dit is nog steeds mijn, een van mijn beste klanten. Ik koop nog steeds heel veel voor hem in in Europa. Oh, uh, werekt, u u werkte voor een gevelbedrijf? Begin. Ja, ja, ja. ja, in de staappost. Ja. Rollerkaarten. En die, uh, was ik was exportmanager. kreeg een aanvraag in Nigeria van een woning. En uiteindelijk uh, 34 containers. En 2,5 jaar later waren we klaar daar. Oh ja, klaar. We zijn, er nog, we zijn nu alweer met het project nummer 3 bezig op hetzelfde terrein. Ja. Ja, en toen zag ik de potentie. Ik denk van ja, hier ligt een enorme markt. Want het verhaal... Zoals wij het kennen in Nederland, ik ergen me er eigenlijk helemaal groen en geel aan. Dat het alleen maar negatief is. Nou ja, er gebeurt, gebeurt ook dat wel, wel wat? Was. Ja, maar er gebeuren ook heel veel mooie dingen. Ja, maar wij krijgen natuurlijk wel te horen over inderdaad het geweld wat er is. Ook met ja. tussen, tussen de moslims en de christenen. christenen die daar vermoord worden, bestookt worden. Een anti-homo-wetgeving die wordt aangenomen. Ja, dat, dat vinden de Nigerianen. De mannen waar ik mee praat, die, die spreken er zelf ook schande van. Dat is gewoon een idioot. Dat, is, uh, de, dat vinden ze zelf ook. Maar de, hoe gaat u daar dan over straat? Nou, niet, de, de, oh, ja. niet als homo gekleed? Nee, dat... ja, ik heb Voor ik zover was je, je dat al zou kunnen doen. Maar doe dan meer op het, op het, op het geweld. Kun je zomaar ik... daar over straat lopen? Niks aan het randje. Nou, zomaar, je moet wel weten wat je doet. Uh, in Lagos is, uh, maar, heb ik geen bewaking of iets bij me. Ik heb gewoon mijn eigen chauffeur. Ik heb mijn eigen auto daar. En ik uh, geen gepanzerd of zo. Gewoon normaal. Best wel relaxed eigenlijk Lagos. Een leuke stad. Maar de rest... Uh, er, zijn, er zijn stukken in Port Harcourt. Daar ben ik net geweest gisteren. Was ik, uh, gisteren was ik op Bonnie Island. Nou, dan ga je wel met een gepanzerde boot... Uh, met een marine voor en achter naar, naar, de, naar, de, naar, de, naar de plek van bestemming. Ja, gebeurde er nou wat? Ja, weet ik veel. Ik bewaar ik op mij, heen, dus het zal, het mij Dat maakt u ook... helemaal niet uit. Het geeft u geen uh, benauwd idee of wat, ja, wat u gevoel? Ik ben dat er zijn. Ja. Ja. Bij, bij Maar mij... is er wel eens iets gebeurd? Jawel, jawel. Ik heb, uh, voor alle reizen, er zijn er meer dan 100 nog wat geweest... Euh, heb ik één keer meegemaakt dat we achtervolgd werden in, uh, in een konvooi. Toen had ik dus ook mensen bij me. En toen hebben de uh, bewakers uh, die hebben die auto die uh, te dichtbij kwam constant... die hebben ze aan de kant gezet. Nou en, ja, Dat vond ik niet prettig. Maar ja goed. Maar uh, voor de rest niks. Maar u neemt dan gewoon ondernemers uit Nederland mee. Veel ja. hartstikke gezellig. Je ja. moet wel met uh, gepantserde voertuigen daar de stad in. Uh, of een bootje uh, op. Maar, het, nee, het, nee, leuk hoor. Zaken doen we in Nigeria. Het is niet voor iedereen. Nee. Lagos niet. Lagos kun je rustig. Uh, als je naar de Red is in Blue heen gaat. Het zijn hartstikke leuke uitgaansgelegenheden. De, het eten is goed. De hotels zijn prima. De, de, de, de mensen waar je mee praat. Vergis je niet. En De Nigeriaan die nu allemaal. Waar ik nu zaken ben. doe, zijn allemaal halve afgestudeerd. Cambridge, dat, dat zijn geen domme jongens. Dat zijn uh, mensen die in het buitenland heel veel geld verdiend hebben, maar ook door de crisis ook weer naar hun eigen land teruggedreven worden. En daar, een serie, uh, daar, daar dus echt ondernemers aan het worden zijn. Maar hoe zitten zij dan in zo'n anti-homo-wet? Verschrikkelijk. Die Toch de... wel, want ja, ja, je hoort vaak dat, dat, dat ding ook wel steun is binnen een land. Maar dat is niet zo. Nee, ik heb jongens die. Ik heb ze net een hele kluid uitgenodigd Om volgend jaar die in Amsterdam eens te gaan kijken. Dan, uh, dan lachen ze ziek. En dan zit er wel de eentje bij die dan de, de, de wet met verven verdedigt. Nou, ja. er wordt gewoon afgezabeld door zijn eigen, eigen, uh, uh, eigen mensen. Het is met name in het noorden waar het probleem zit. Echt in, in. Maar ja, het land is zo groot. Het is, zelfs als we in Stockholm problemen hebben. Ja, dan zeggen we ook niet we gaan niet meer naar Limburg. Hoe, dat, dat... hoe zit het eigenlijk met de verdeling tussen arm en rijk? Bedoel, u u verschetst net een beeld he, van dat uh, nou, ze willen allemaal uh, luxe goederen hebben, maar dat is neem ik aan een deel van de bevolking. Dat is niet nee, iedereen. Ze nee, dus willen allemaal luxe goederen. Ja, nee, maar goed, dat is niet voor iedereen toegankelijk. Nee, nee we hebben 180 miljoen inwoners ongeveer, uh, waarbij de, de, de, um, de, de grootste economische groei in het zuiden zit. Dus uh, er zijn een christelijke gedeelte, maar uh, ook wel heel veel moslims. Want moslims en christenen leven gewoon en werken gewoon samen in, in, in het zuidelijke gedeelte. Um, ja, en daar heb je gewoon een hele grote groei. Je hebt heel veel mensen met heel veel geld. Uh, je hebt een enorm groeiende middenklasse met 8, 9 procent. De winkelcentra schieten de grond uit. De Sparren die bouwen bijvoorbeeld nu 100 winkels nu. De, de Unilever die bouwt zijn, bouwt zijn productie enorm uit. Gigantisch. Ik nou. heb, um, data is nu een, een, iets wat een groot probleem aan het worden is. want Iedereen consumeert maar data en dat groeit maar en dat groeit maar... Uh, alles groeit. Ja. Alles groeit. En ja, er zijn heel veel mensen met geen geld. Ja. Ja, heel ja. veel mensen. En, ja. en een klein deel van de mensen in verhouding dan met uh, wel een hele hoop geld. Ja, ja. alleen een klein, klein verhouding met 180 miljoen, dat zijn er heel veel. Ja. Eh, kortom, potentie daar voor, voor Nederlandse ondernemers, Nou, die weet u intussen te vinden. U bent heel positief over Nigeria. Waarom woont u eigenlijk nog in, steeds in Frooms Hoop? Nou ja, dat mooiste is plukken je banen natuurlijk. Dat dan weer wel. Terwijl u het net over we had, hè. toen mm. u het over Nigeria had. We hebben zoveel inwoners, had u het over. Ja, ik, be, ik dus, voel me wel echt ja. uh, enorm betrokken bij het land. Dat... dat uh... Ja, ik kom er ook elke keer, ik heb ook daar nou, vrienden, je, hebt, je, je bouwt er ook wat op. Ja. Maar op het moment dat ik hier zou vertrekken, dan, dan, dan is mijn hele business case om zeep. Want ja. dan ben ik nou juist die, die brugfunctie ben Precies, ik weer. Dat ja. kunnen we hier vinden, ja. uh, makkelijk. Uh, dank voor het gesprek en uh, veel plezier uh, bij de volgende reis naar uh, Nigeria. Joop van der Vinden was dat. Dan reizen wij weer zoals elke dag af naar onze minimaatschappij. Deze week is Niels de Jager onze verslaggever in de Rotterdamse wijk Kralingen. De Ochtend. De minimaatschappij. Hier zie je dus ook een constructie die erop. Ge... Dat zijn uh, zware pilaren van gietijzer. We zijn weer terug in Utopia. Is de hele toren gebouwd op de manier zoals de Romeinen bouwden? Niet het project van John de Mol, maar de Kralingse woongemeenschap Utopia. Uh, uh, de, de muren beneden zijn 1,10 meter, massief steen. Architect Victor doet de rondleiding in de grote watertoren van Utopia. Een rondgebouw met woongedeeltes. Een rondgebouw? Kijk. En dan kom je door dit huis. Oh, dit zijn de buren? Ja, dit zijn de buren. En dan kom je daar dus weer bij het trappenhuis uit. Vindt u het niet erg om uh, zo bij de buren naar binnen te kunnen lopen... en dat de buren ook zo nou, bij u naar binnen als je, kunnen? Als je toevallig net zout nodig hebt, dan is dat verdomd handig. Iedereen heeft het tegenwoordig over privacy. Jawel, maar we kloppen. Deze utopianen kijken net wat anders tegen eigendom en bezit aan. De hebzucht en schandalen bij de grote banken is daarom onbegrijpelijk voor architect Giel. Ja, dat architecten de laatste 30 jaar zulke fouten hadden gemaakt. dat er nu op dit moment overal gebouwen in elkaar storten in Nederland. Nou, ik denk wel dat je dan niet zo populair zou zijn geweest. als architect. Terwijl op de bankenwereld, ja, dat gaat gewoon allemaal maar door. En het, het is kennelijk zo, dat wordt gewoon geaccepteerd. Vorig jaar werd de SNS-bank genationaliseerd. En vandaag wordt het onderzoek daarover gepresenteerd. Ik denk dat het wel eens uh, heel goed is als dat wordt uitgezocht. Ik hoop dat het dan ook echt goed wordt uitgezocht. En dat dan de mensen ook, ik bedoel, ze hoeven niet met pek en veren op het... Alhoewel, dat zou ook wel aardig zijn ja. op een plein ergens. Maar, maar dat, dat, dat, dat er een soort van besef weer terugkomt dat de mensen zeggen... nou, we zijn misschien toch iets te blind geweest. En hoe, hoe doe je dat hier eigenlijk zelf in Utopia? met geld onderling. We zijn hier begonnen met utis en hoppas. Een uti was een, een, een negatief dubbeltje en een hoppa was een negatieve gulden. Zeg maar. Waar staan Ik je waar staan en daar is het net wel aan van. toch? Bierkenner Lois heeft zijn winkel de biergids met 350 soorten bier. Ga even op de hoek van de Vlietlaan en de oude dijk. En dit hoekje vormt precies een grens. Met, met veel mensen met een uitkering tegenover een wijk waar, waar duurdere woningen zijn. Een heel groot verschil. Je zit precies op een scheidslijn eigenlijk wel. Dat die verschillen groot zijn bleek toen Lois een paar jaar geleden... met zijn winkeltje van het armere gedeelte naar dit hoekje verhuisde. Een verdubbeling van omzet, wat ik nooit verwacht had. Dus maar... 100 meter verderop, twee keer zoveel omzet. Ja, ja. Kralingen lijkt veel gezichten te hebben wat dat betreft. Dat is heel duidelijk, ja. ja, ja. Het is uh, rijk en arm. En u zit daar precies tussenin? Dat kan je wel stellen, ja. Ja, ja. Lois is niet alleen een onderscheiden bierkenner, hij lust er ook wel een. Om vijf uur drink ik mijn eerste biertje. En het is niet zo dat ik een dag uh, overslaap. Dan drink ik één à twee biertjes tot sluitingstijd. Twee blikjes bier voor meneer. Dat is 1,80 alsjeblieft. Merci. Hier uh, in de wijk woont ook uh, burgemeester Abu Talib. Ja. Komt hier ook wel eens? Hij is hier wel regelmatig voorbij gelopen. Maar hij is hier niet binnen geweest. Want hij is moslim en hij gebruikt ook geen alcohol. Nou, is net bekend geworden dat hij opnieuw wordt bedreigd. Er staan agenten bij hem in de tuin hier in Kralingen. Belachelijk. Iedereen uh, moet vrije meningsuiting uh, hebben. Uh, ik heb een keer een interview gegeven uh, voor uh, Radio TV Rijmond en dat ik leefbaar Rotterdam zou gaan stemmen. Toen heb ik ook bedreigingen gehad van Marokkaanse jongeren. Ironisch gezien is er natuurlijk Abdou op ook een Marokkaan, maar in dit geval zal iemand kwaad zijn om wat hij wil of niet wil. Uh, en dan ga je zo'n man bedreigen... terwijl die eigenlijk ook alleen maar zijn beroep uitoefent. En 9 euro en 10 cent. Ja. Alsjeblieft. <tie> ja, en gelukkig hebben ze die bedreiger opgepakt. Hè. Dus die beveiliging is nu uh, niet meer nodig. Rondom die persoon in ieder geval. Stelling vanochtend in Stand.nl, de regels voor mensen in de bijstand worden te streng. Uh, stelling staat op onze site, www.stand.nl, 130 stemmen tussen uitgebracht. 48% is het eens, 52% is het oneens. U kunt bellen op 0800-1101. Goedemorgen, Stand.nl. Goedemorgen, het is Wim Broersen. Hallo. Ik ben het um, op zich eens met het feit dat er uh, aan uh, uitkeringsgerechten, bijstandsgerechten een tegenprestatie wordt gevraagd. Maar ik vind wel dat er sprake moet zijn van een realistische tegenprestatie. Er stond onlangs, ik meen in de Volkskrant, een groot artikel over hoe dat in Amsterdam wordt ingevuld. En dat is er sprake van mensen die nietjes uit papieren moeten halen, die reeds schoongemaakte bureaus moeten schoonmaken. Mensen die gekort worden omdat ze een deel van hun lunchpauze alleen willen doorbrengen. Dan denk ik, ja, dan ben je niet realistisch bezig. Dan... Nee, nee. Duidelijk, dank u wel. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen met jullie. Nou, ik ben het uh, oneens. Uh, ik ben het eens met de stelling. Maar ik vind de stelling ook raar geformuleerd. Want toen die uh, uh, geformuleerd werd op u, in uw uitzending... toen kreeg mevrouw Kleinsmaat woord. En die vertelde dat er een tegenprestatie moest zijn... en uh, verplicht te interageren, Nederlandse les. Ja. Maar gaat het hier over de allochtonen in de bijstand... of gaat het hier over de Nederlanders in de bijstand... Iedereen, iedereen dat is een onderdeel. Iedereen, ja, ik ben pertinent oneens. En er wordt weer gekeken naar het uh, gehele plaatje, en het individu wordt altijd over het hoofd gezien. En uh, nu hebben we de hele shit gehad, en dan komt de regering met dit verhaal. Nou, mensen in de bijstand, die hebben al heel veel moeten inleveren. Die zijn er ontzettend op achteruit gegaan. Die leven onder de armoedegrens. Ja. Waar gaan we heen in Nederland? Ik dus we noteren voor u ineens... Dank u okay, wel. Ja. Uh, u kunt blijven stemmen op de site, www.stand.nl. U kunt blijven bellen gratis 0800-1101... of doe het via Twitter, maar dan wel met Hekjes Standpunt Morgen van 7 tot 8. Mandiade met Marian Eppel over Foodlingo Bijbel. Het beste recept voor blinis en hoe voorkom je dat bij zou schrift?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 Toshiba. Met Windows 8. Perfect voor werk. En met onze vernieuwde zekerheidsgarantie zit u altijd safe. Toshiba. Leading innovation. Het meest luxe resort. Hof van Saxe. Kijk voor de beste last minutes op hofvanzakse.nl Wilt u een scanner die automatisch brieven en facturen verwerkt? Sharp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.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 876543 Ja, ook de BMW 320d-sedan krijgt nu standaard deze achttrapsautomaat. En heeft slechts 20% bijtelling.